10 uur Herman Vriend met het NOS-journaal. In Vlaardingen is er nog onbekende man om het leven gekomen. Zijn lichaam werd vannacht door een vrachtwagenchauffeur gevonden... op het industrieterrein van de koningin Wilhelmina Haven. De politie heeft een opvarende gearresteerd van een vrachtschip... dat in Vlaardingen aan de kade ligt. Verschillende vrachtwagenchauffeurs hadden de verdachte... eerder in de nacht met het slachtoffer gezien. Op de Fiji-eilanden is de noodtoestand uitgeroepen... vanwege grote overstromingen... De watersnood wordt veroorzaakt door zware regenval en heeft inmiddels aan twee mensen het leven gekost. 7000 mensen zijn geëvacueerd. Honderden toeristen zitten vast op de eilandengroep omdat veel vluchten zijn geannuleerd. De komende dagen wordt nog meer regen verwacht op de Fiji-eilanden. Steeds minder Vlamingen vinden dat de Belgische kroonprins Filip... klaar is om zijn vader op te volgen. Uit onderzoeken opdracht van de commerciële zender VTN... blijkt dat iets meer dan de helft liever niet ziet... dat koning Albert plaatsmaakt voor zijn zoon. Acht jaar geleden was dat nog 30 procent. Veel Vlamingen achten Filip onbekwaam om koning te zijn. Bij een steekpartij in een woning in Maastricht is een dode gevallen. De 26-jarige bewoonster van het pand raakte zwaar gewond. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de dode man de ex-vriend van de vrouw. Hij heeft haar neergestoken en daarna zichzelf gedood. Op een veiling in Groot-Brittannië heeft de menukaart... van het laatste avondmaal aan boord van de Titanic 90.000 euro opgebracht. Een sleutelbos van een bemanningslid werd voor 70.000 euro geveild. De menukaart was van een bankier uit San Francisco. De sleutelbos gaf toegang tot de opslag van de lampen voor de reddingsboten... De bankier, zijn vrouw en een zoontje overleefden de scheepsramp. Net als de eigenaar van de Sleutelbos. De Titanic zonk deze maand precies 100 jaar geleden. Ruim 1500 opvarenden verdronken. Het weer. Vanochtend is het helder met aan de kust kans op een lichte bui. Later neemt de bewolking toe en kan het in het noorden wat regenen. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Goedemorgen. Welkom bij Lekker Weg in Eigen Land. Wel is gehoord van het Kunstrondje Dort. Dat is een gratis wandeling langs 60 galeries, kunsthandels, antikariaten, musea en boek- en brokante winkels. En iedere eerste zondag van de maand is de historische binnenstad van Dordrecht van 12 tot 5 uur exclusief geopend voor liefhebbers van kunst en cultuur. Kijk voor de route en brochure op kunstrondje.nl. In de Maand van het Groene Hart zijn er meer dan 200 leuke uitjes. Ontdek dit unieke groene gebied midden in de Randstad. Smul bijvoorbeeld van het maandmenu met overheerlijke streekproducten. In 25 restaurants in het hele Groene Hart. Kijk op groenehart.nl voor alle adressen. U kunt alles nog eens nalezen op lekkerweg.nl. Dit was lekkerweg in eigen land. Dit is Radio 1. VPRO.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 Vanavond op televisie gaat het bij Van Dis in Indonesië over de economische erfenis. En wij gaan het daarom straks hebben over het Nederlands ondernemerschap in Indië. Wat daarmee gebeurde na de Indonesische onafhankelijkheid. En de effecten van dat ondernemerschap op de Indonesische maatschappij tot vandaag aan toe. En dat doen we met Nico schulten Nordolt, hoogleraar antropologie en Indonesië kennen. Hij is er ook geboren en heeft nadien een tijd lang in Indonesië gewoond. En daarnaast Jasper van de Kerkhof, journalist en economisch historicus. Hij deed onderzoek naar wat er met het Nederlandse bedrijfsleven in Indië... gebeurde na de Indonesische onafhankelijkheid. En natuurlijk zit ook Adriaan van Dis aan tafel... die uit de erfenis van zijn ouders nog aandelen van die Nederlandse bedrijven bezit. Dat klopt niks raar. waar, niks waar. Je <laughs> hebt er daar een paar liggen. Nou, zijn ik had een heel de... stapeltje, maar we hadden ze gelukkig... Ook eerst gefotografeerd en op het, uh, hoe noem je dat, in je computer verstopt. Want toen ik daar stond, mijn stand-upper deed, dat is dus het praatje dat je doet in het oog van de camera op een uh, flyover, met een drukke snelweg van Tommy Suharto. Uh, toen wapperde het allemaal uit mijn hand, al ons familiebezit. <lacht> uh, dus ik heb nu een paar kopieën, maar ook nog wel de echte hier. Uh, ja, maar... Mijn bouwmaatschappij, Totok. Uh, groot 100 gulden. Uh, en dan suikerverbied, Bojong. Uh, en dan Chicadoe, rubberplantage. Bewijs van aandeel. Uh, Sumatra koffie, rubbercultuurmaatschappij. De Westkust, gevestigd Amsterdam. Bewijs van aandeel. Duizend gulden. Het lijkt allemaal heel veel... Maar mijn moeders vader, een boer in West-Brabant... stuurde om het jonge gezin te steunen. Zo nu dan aandelen toe... of hebben waarde ze, maar ze stonden op naam van mijn moeder. En dan werden de couponnen geknipt. Er zitten ook nog acht couponnen bij. En die kon je dan afknippen. En die stuurde je destijds dan naar de... Ik neem aan, de bank of zoiets. Daar. Ja, maar daar is dus wel nog iets, iets mee verdiend. Ja. En dat is ja. verdiend tot 1957, volgens mij, toen de boel genationaliseerd werd. Dan heb je een heel stabeltje, niet zo groot overigens dat je er zelf achter verdwijnt, voor je liggen. Maar um, vanavond zien de mensen dat op televisie natuurlijk, ja. neem ik aan. En, uh, wij zien een prachtig. Ik zie een hele handvol. Ja. En dan, zeg, dan hoor je een gegeven moment oeps. Ja. En dan zie je verder niks en dan waai je ze allemaal uit mijn hand. Juist, ja, dat, dat is dan weer het voordeel van die fake. Maar goed, um, dat lag op zonder bij jullie? Of, of uh, nee, dat... het lag gewoon in de la bij mijn moeder. Dat vond ik na haar dood. Ik wist wel dat het er was, want ik had ook nog van mijn grootvader... maar dat valt buiten dit onderwerp. Een schoenendoos... Um, ja, zeker... Duits geld, uh, miljoenen. En daar heb ik zelfs op de gemeente HBS in Hilversum... Uh, alle klasgenoten een biljet gegeven, die stonden nog op volgorde. En dan hebben we op de dansavond moesten de evennummers elkaar zoeken... en de onevennummers. <lacht> Hele het kapitaal heb ik weggegooid. En ja. Ja, mijn grootvader en Russische spoorwegen. Tjonge, wat waren we vroeger rijk. Ja, <lacht> goed. Nou, we gaan daar straks verder over praten. ja Niet over die Duitse aandelen, zeg maar over het Indische deel ervan. En uh, ja, rest me nog te vertellen dat de kolonist vandaag, Nelke... Ja. ja, en het, het is weer zo aardig. We zijn langzaam maar zeker, de mensen thuis weten het natuurlijk niet... maar we zenden nu al voor de vijfde keer vanuit het Studio Desmes uit met het publiek... en je ziet een aantal gezichten die je elke keer ziet. We zijn een beetje een grote Nederlands-Indische-Indonesische familie aan het worden. En dat is eigenlijk heel aangenaam. Maar goed, uh, u krijgt van ons nog te goed uh, in de rest van de uitzending in het tweede uur... Een pleidooi voor meer gedenktekens voor onze vader des vaderlands, Willem van Oranje. We hebben daar Koen voor aan telefoon. En die zal ook met ons even de kwestie bespreken over de laatste woorden van Willem van Oranje. Dat gisteren uitgebreid in het nieuws geweest is. Die hij niet gezegd zou kunnen hebben. Nou, we zijn benieuwd natuurlijk of dat op waarheid berust dat vermoeden. We bespreken het boek Het teken van het beest over Eije-Wijkstra... een, nou ja, een, een laten we zeggen, een kleine of misschien wel grote crimineel... die in 1929 maar liefst vier politieagenten doodschoot... en daar is een proefschrift over verschenen. En in het spoor terug tenslotte... de aflevering Bloed aan de Oekraïnse paal... over de mythevorming en waarheid... rond een legendarische voetbalwedstrijd van voetballers van Dynamo Kiev tegen de Duitsers ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. En daar was echt van alles mee in de hand. Dat allemaal straks, maar eerst nu het fragment van het nieuws van deze week. Zuid-Amerika-correspondent Marion van Rooyen is erbij in Cuba... en ze legt uit waarom het Vaticaan en het communistische bewind... steeds dichter tot elkaar komen. Mijn idee is dat het zeker niet zo druk was als 14 jaar geleden... tijdens het bezoek van de vorige paus. Maar één ding is zeker... Het regime van de Castro's en het Vaticaan hebben elkaar definitief omarmd. Staatsbussen brachten mensen hier naar de mis. Mensen moesten ook van hun werkgevers naar de mis komen. Maar het leuke is voor de Cubanen dat ze nu de hele rest van de dag vrij hebben. Ter ere van de pauze. Ja, ja. Pa ja het zijn paus andere tijden in Cuba. Ja. Ja. Precies. Paus Benedictus, die een driedaags uh, bezoek bracht uh, aan het ooit van staatswegen heidense Cuba. Hij werd verwelkomd zoals geen communistische leider ooit onthaald is al daar. Raoul Castro en de Paus, kortom, verenigd voor het oog van de wereld als de beste maatjes. Ja, en de vraag is natuurlijk, hoe is dat mogelijk? En daarom aan tafel directeuren van het Koninklijk Instituut... voor Taal, Land en Volkenkunde te leiden. En historicus, en ik geloof ook dat ik rustig mag zeggen... Gert Oost-Indië, castroloog. Gert Oost-Indië. Lid ja, <coughs> van de Indische familie, hè? qua achternaam in ieder geval. Ja, Meer dan dus, wie ook. Anders, anders hadden we je natuurlijk ja. ook niet gevraagd. Goed, uh, Gert Oost-Indië. Uh, Paus Benedictus zei aan het begin van deze reis... onderweg naar Mexico, geloof ik... met een grote sombrero op zijn hoofd... Um, dat het duidelijk was dat de marxistische ideologie... geen antwoord meer geeft op de vragen van nu. En dan toch zon onthaal in Cuba. Kun je dat even voor ons verklaren? Ja, uh, dat, hij dat, dat hij dat zegt en dan toch nog weg mag komen... laat vooral zien natuurlijk dat dat regime van Raúl Castro... nu zo ontzettend wanhopig zoekt uh, enige aansluiting te hebben... bij de rest van de wereld. Uh, dat en dan alles beginnen ze bij de pauze. Met... En dan beginnen ze bij de paus. <tie> nee, nou ja, en dat is dan wel met het idee... hij is een soort van wereldleider die niet al te politiek is. Wel, uh, en hij doet natuurlijk ook een paar aardige dingen voor hen. Hè. Bij zijn vertrek vlak voordat hij wegging zei hij toch... nou, dan moet het maar eens afgelopen zijn met het Amerikaanse embargo. En wat hij verder geëist heeft daar, he, was voornamelijk van mogen we ook goede vrijdag voortaan vrij nemen? En ik nou ja, en overigens <gif> dat, dat dan die Cubanen verder niet werken, ja. dat maakt niet zoveel uit want de arbeidersproductiviteit op dat eiland ligt dermate laag, dat dacht je meer of minder ja, werken. Ik, echt ik, ik geloof maakt. dat de vorige pauze die er was Johannes Paulus, ja. de eerste kerstdag tot vrije dag heeft Ja precies, die, Dus, uh, er ja, er ja. Ja, dus ja. over tien jaar komt er nog een, dan hebben we plaatsen tweede plaatsgehaald. Ja. Ja. Ja. Hey, maar goed, er, er was er ook, ook een concrete aanleiding voor dit besluit. Ja, ja uh, 400 jaar geleden uh, is er, heeft, er, heeft er zich een wondervol trokken in het oosten van Cuba. Uh, toen waren er twee uh, Indiaanse uh, vissers en een uh, jongetje, een slaaf, die waren op zee aan het varen en die zagen daar iets, in het, uh, in het, uh, iets van hout in, het, uh, in de zee, dreef. dat hebben ze meegenomen. Dat bleek een Mariabeeld te zijn, uh, lang verhaal kort, dat nemen ze mee aan land uh, en daar uh, doet zich het ene wonder naar het andere voor. Uh, vervolgens is dat eigenlijk de cultus geworden van, van uh, het katholicisme in Cuba, maar hè, omdat een goed gedeelte van de Cubaanse volk afsluit, stand van Afrikaanse slaven werd dat binnen de korte tijd helemaal uh, ver, verweven met, met Afrikaanse godsdiensten. Uh, nou, die, uh, dat is door de, door de katholieke kerk eigenlijk eigenlijk uh, zeg maar uh, uh, ondersteund op een gegeven moment. Het dus begin 20e eeuw heeft, heeft de paus, de toenmalige paus gezegd: oké, okay, dit is de uh, de, de van Cuba de, de, de Virgen de la Caridad del Cobra... De, de, de, zeg maar de, die de Caritas betekent voor, voor het eiland Cuba. Dat is de nationale god. Even voor dus, de duidelijkheid... Nou, uh, in Rome denkt men dat daarmee Maria, Middelares heilig maagd wordt bedoeld. Maar in en Cuba wordt bedoelen oor, ook onze. Ja, een ja, Afrikaanse godin eigenlijk. Ja. Ah. En dat is wel heel typerend, want dan gaan we meteen naar de politiek. Van wat betekent katholicisme eigenlijk op Cuba? Ah. Nou, om te beginnen niet zo heel erg veel. Ja, want in de reportages eh, hoorden ja. we ook in het nieuws dat maar 5% katholiek was. En ja, ja. de rest die, die Afrikaanse variant aanhing. Nou, Waar ja. de paus geen rol in speelt. Het, het aardige is dat, dat vroeger was het zo. Alles wat, wat hoog in de samenleving zat, wat, wat blank was, uh, dat was katholiek. De rest deed iets in de mengeling van. En dan dat mengeling is een beetje, ja, goed, ja, wat, wat overigens Adriaan in, in, in Indonesië ook laat zien, he, van dat de islam dan tegelijkertijd ook allerlei lokale invulling heeft. Nou, dat had je daar ook. Um, uh, de, de, in de 20e eeuw zie je dat religie in alle politieke strijd eigenlijk geen rol speelt. Behalve dat de, de officiële katholieke kerk... He, dat die altijd de machthebbers heeft gesteund. Nou, 1959 dan krijg je de, de revolutie. He, dan is het niet zo gek dat die revolutionairen in één keer zeggen: met die kerk willen we niks te maken hebben. Ze willen ook niks te maken met al die Afrikaanse invullingen van... want dat vinden ze ontzettend barbaars. Want ze zijn in deze eeuw totaal Ze zijn beschaafd. Ja. Goed, nou ja. Goed we, we gaan even nog... Stilstaan bij nu en dan gaan we wat dieper in ja. het verleden in. Uh, de, de kerk zelf wilde kennelijk ook heel graag dat dit bezoek gladjes en goed verliep. Want een paar weken geleden waren er een aantal dissidenten... Ja. die vooraf een kerk bezetten in, in, in het hartje van uh, Havana. Ah, ja. ja. En die zijn op, ik geloof, een opdracht van de kardinaal verwijderd. We hadden toch ooit zoiets van een gewoonterecht als kerkasiel in de katholieke kerk... Ja, de, de meeste rechten zijn in Cuba wat anders ingevuld dan in de rest van de wereld. Ook de kerk ja, is een beetje meer een Cubaanse erfenis. <laughs> ja, ja, precies. Uh, nou ja, kijk, die, die kerk, uh, je moet het zo zien. Uh, toen de paus, voor, dus vijftien jaar geleden of zo, hein, dan voor de eerste keer daar kwam. toen was een enorme doorbraak. Uh, die, die, daar heeft de kerk natuurlijk ook wel voor moeten betalen. Hè, van oké, okay, uh, uh, zij mogen weer hun gang gaan. mits ze wel een beetje binnen bepaalde grenzen blijven. Nou, wat de Castro's dus niet willen. is dat, dat de kerk zich zou gaat opstellen als een soort van verzetskerk. Dus het is altijd, het is heel erg, uh, uh, ja, uh, een beetje tussen, tussen twee uitersten proberen te je met De, de, de orthodoxe Oosterse kerk en het communisme Absoluut. in de Sovjet-Unie. Precies, de hetzelfde. Goed, we ja. gaan even luisteren naar Johannes Paulus, uh, die dan inderdaad in 1998 als eerste paus ja. voeten zet op communistische Cubaanse grond. Libertad, Wie Libertad, Libertad. Liberta. Libertad, vrijheid. Op de laatste dag van het pausbezoek... kropen de Cubanen gisteravond pas echt uit hun schulp. Tijdens een mis op het plein van de revolutie in Havana... brak de paus een lans voor meer vrijheid op het communistische eiland. Als ze in mijn woord blijven... zijn ze verdaderamente mijn discipuleren... en ze de waarheid en de zal ze Goed, uh, uh, Gert zou het kunnen vertalen, maar ik doe het maar even voor het gemak. Ook op dit tempo. Ja, <laughs> het gaat allemaal goed over jullie eiland. Ja, hij zei dus uh, iets in de zin van dat de Kubanen hun hart moeten openen voor Christus. De verlossen voor iedereen en alle gezinnen en de hele samenleving. En hij verwees er ook nog naar het evangelie van... Lucas op, vanwege dat politieke gevangenen moesten worden bevrijd. Uh, deze paus dus komt in 1998. Uh, er staan honderdduizenden mensen, meer dan ooit naar Castro geluisterd hebben, Gert Oost-Indië. Nou. Dus Het katholicisme kan wel <lacht> niets meer voorstellen, maar ze stonden er toch maar. Althans, uh, ja. zo wordt het gezegd. Ja, ja. Was men in Cuba niet bang voor een... Uh, Poleneffect bij het ontvangen van Johannes Paulus. Ja, dus, dus. Dat, dat, dat, hele, dat hele bezoek toen was ook veel belanderer dan het bezoek nu. He, dit is een meer consolidatie. Toen was het inderdaad, he, dit, dit was ook een moment, nou, een van de vele momenten uit dat uh, regime van die Castro's dat men dacht het zou wel eens kunnen omvallen. He, uh, en dus, er is toen ook enorm onderhandeld van, mag je wel komen, mag je niet komen, wat mag je wel zeggen, wat mag je niet zeggen. En het was een beetje, het was wel gokken, gaat dat goed? En dat hebben de Castro's zoals wel al vaker, wel goed gegokt. He, van, het, ging, het ging net goed, naar de wereld. Dat kan maar laten zien. De paus mag je ook komen. Hij mag je allerlei dingen zeggen. De paus heeft toen wel, omdat hij natuurlijk fel anticommunistisch was... ...heeft natuurlijk ook wel weer voor elkaar gekregen... ...dat er iets gebeurde aan de politieke, vluchtelingen, aan politieke gevangenen daar. Maar goed, hij was nog niet weg. en Later zijn natuurlijk weer wel mensen in de gevangenis gegooid. En het huidige bezoek was wat dat betreft een stuk... Ja, het was niet baanbrekend of zo. Het is, het is nu meer in de sfeer van de consolidatie. Maar opnieuw, he, uh, dat regime kan het goed gebruiken. Kan het overigens ook zo zijn dat het met Fidel Castro zelf te maken heeft? Kijk, hij heeft, hij, we weten allemaal, hij heeft een, een zekere leeftijd en een zekere ja. risico. Ja. Kan het zijn die in het aangezicht van de dood dacht... ik wil de paus ontmoeten? Ja, ik denk dat, dat, dat als Castro uh, naar de hemel zou willen gaan... dat het voornamelijk is om God één keer uit te leggen hoe de wereld in elkaar zit. Dan hij is hij notoor... Ongelooflijk eigenwijs. Er is maar één God en dat is Castro. Ik denk niet dat hij daar nu anders over denkt. Ik hoop niet dat hij hier bekeerd is. Even deze Castro nog in 1998. Fidel trekt dan voor het eerst, als het, geloof ik, maar ja. je moet me even zeggen of dat klopt. Het groene militaire pak, symbool van de revolutie, uit en trekt een burgerpak aan om de paus te ontvangen. Is het verhaal. Klopt dat? Ik, ik herinner me niet meer. Het was een rond die tijd. Het zou heel goed kunnen, maar ik. Het staat me bij dat hij een paar keer eerder had gedaan, maar in ieder geval zeker voor de pauze deed hij dat. En dat was natuurlijk wel om te laten zien, we zijn niet, lang geen militair meer, we zijn militair als het nodig is, maar voor de rest zijn wij vooral een soort van uh, sociaalwerkers die het uh, goed voor hebben met alle Kubanen. Ja. En is 1998 een omslag? Als je het pauzebezoek van toen bekijkt, we hadden het net over het Polen-effect, was daar hoe was het voor die tijd een, een, een harde vervolging van het katholicisme en dat, nou, laten we zeggen, dat oerbijgeloof? Kijk, er zijn wel, bijvoorbeeld, voordien eh, mochten eh, leden van de communistische partij niet ook lid zijn van de katholieke kerk. He, dus ja, wat dat betreft, voor, voor de verhouding tussen staat en katholieke kerk is, het, is er veel veranderd. Maar als je dan zegt van is, is nou dat land wezenlijk, het regime wezenlijk veranderd, nee. Wat er gebeurt eigenlijk vanaf de, het, vanaf de val van het Sovjet-blok, he, dus laten we zeggen vanaf 1990, dat hele regime, alles, ook alles wat er wel deugd werd, werd gefinancierd vanuit het Sovjet-blok. Het sovjet valt en één keer halveert het per capita inkomen in Cuba. He. Nou, dan heb je een lang crisis, daar zijn ze uit weten te komen, min of meer meer door dollars uit Amerika toe te laten, van familie, eh, door toerisme toe te laten, dat soort zaken meer. En door eigenlijk voortdurend te zeggen, we willen wel wat economische transitie, maar we willen eigenlijk niet een ander politiek systeem. En je kan wel zeggen dat die katholieke kerk door de wijze waarop ze daar nu mee omgaan, legitimeren dat het politieke systeem hetzelfde blijft. Ja. En dat is dus de winst. Maar, voor de paus heeft nu dus zelfs opgeroepen aan de Amerikanen dat embargo ja. te, te, te, ja. te stoppen. Ja. Denk, denk je overigens dat daar geluisterd wordt? Nee, nee uh, maar het, het, het aardige is ook dat dat, dat hele embargo, hè, dat is er dus nu een half eeuw, een krankzinnig iets. Maar het grappige is, het is ook zo krankzinnig omdat het ooit verzonnen is door de Amerikanen om dat regime uh, op de knieën te krijgen. Nou, dat heeft uh, Empire's kunnen vaststellen, dat heeft niet geholpen een half eeuw later. Uh, en en het, wat het vooral is geworden eigenlijk, want, want Cuba handelt natuurlijk met de rest van de wereld wel. Hè, uh, het is natuurlijk economisch onhandig. Maar daar gaat het regime niet aan ten onder. En het is wel zo, iedere palmboom die er omvalt in Cuba, ieder, eh, ieder flatgebouw wat instort, wordt het, ja, dat komt door het embargo. He, het is natuurlijk een ja. geweldige scapegoat voor alles wat er in het land fout gaat. Dus, eh, dus in dit geval is het vooral fijn voor het regime dat ook de paus nu zegt, het is schandalig. Maar ik denk, beslist niet dat dit regime zo blij zou zijn als het embargo wel zou worden weggenomen. Want dan krijg je inderdaad een enorme toevloed van de Amerikanen. Nou, met Amerikanen krijg dan krijg je niet alleen dollars, maar ook allerlei ideeën. Enzovoort. Amerikanen zouden het gevaarlijker dan de katholieke kerk in dit verband. Ja, absoluut. Ja. De, eh, als je nou toch nog even naar die kerk kijkt. De vorige paus riep op tot vrijlating van politieke gevangenen. De, he, heeft deze paus daar volledig overgezweegd? Hij heeft er verder niks over gezegd. De, ook niet in en, en, achterkamertjes wellicht? Ja, nee, ongetwijfeld. Maar de, omdat dit allemaal wederzijds is van... hoe zetten we elkaar symbolisch neer? Dan moet je zeggen, nou, in, in, de, in de openbare ruimte... heeft deze pauze daar niet zoveel aan gedaan. Dat was die vorige, ging een stuk verder. Het is natuurlijk wel zo. Hij komt aan en zegt meteen van... ik wil dat er hier een ander systeem komt. Dat mag je dus ook zeggen. Dat is dat natuurlijk allemaal van tevoren afgesproken. Maar niet heel concreet heeft hij gezegd van... laat die dames nou de, la, de la Blanca dames Blanca's, dus, dus die daar altijd aan het, aan het uh, demonstreren zijn voor hun familieleden en zo. Geeft hij meer eh, vrijheid? Nee. Heeft hij met die dames gesproken? Nee. Dat doet hij allemaal niet. Hè, dus het is, het is niet een kwestie van, het wordt allemaal heel wat anders. Ze hebben allebei hun verhaal kunnen doen en ze kunnen nu allebei zeggen van, wij hebben de gelegenheid gekregen om ons verhaal te houden. Dus moeten we dit bezoek als zodanig zien? Ten slotte, we hebben een, een wereldleider van het kleins, een van de kleinste mini-staatjes ter wereld, het Vaticaan, en een wereldleider van een relatief klein, een van de laatste communistische eilandjes en die maken samen is soort twee kalimero's die elkaar erdoorheen doorheen proberen te slepen. Ja, een is gewoon een kuiken. Dit zijn natuurlijk wel hele oude hele, Hele oude ennen, hè. Maar met Twee maar, oude ka al, ja. ja. <laughs> Goed, het zijn, natuurlijk twee, twee, twee, het zijn natuurlijk echt allebei een beetje spook uit het verleden. Als je ziet, zowel de ene als ja, de andere. Ah, de, Kastroen het. lijkt overigens een hè, met die baard. Hè. Ja, ja, het is echt geweldig. Ja. Ja, ja, ja, goed, ja. goed. Nou ja, het lijkt me helder. Gert bedankt. Graag. Ja, Goed. Dan is nu weer tijd voor de column. En, uh, we blijven volgens mij een beetje in katholieke sfeer, Nelly. Ja, zeker. Want als met Pasen over de radio de stem van de paus klonk, die de zegen voor de stad en voor de wereld uitsprak, zonk tante Stien op haar knieën. Zo krachtig was het gezag van de paus en zo welkom was zijn zegen, dat hij als het ware werkelijk tegenwoordig was in het kastje van de radiodistributie, zoals Jezus Christus werkelijk tegenwoordig was in brood en wijn. De vereering voor de geestelijkheid kreeg per trede in de hiërarchie een tandje bijgezet. Van de huiselijke gehoorzaamheid aan meneer Kapelaan, via ontzag voor de bisschop en eerbied voor de kardinaal, tot adoratie voor de paus van Rome. Kritiek op kerk en paus bereikte de oren van mijn katholieke familie van vaderskant niet. Het hele dorp was katholiek. De verenigingen waar ze lid van waren, katholiek, scholen, katholiek, kranten, idem dito. Zelfs de radio werd uitsluitend afgestemd op de KRO. Het was een veilig en omheind bestaan. En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die er naar terug verlangen. Van mijn moederskant waren ze niet katholiek, maar behoorden ze tot de rode familie. Ik zal niet zeggen dat ze de paasheuvel bezochten, maar grootvader was chef van de zetterij van het Vrije Volk, lid van de Grafische Bond en fervent Dreesmannetje. De vara was dé omroep en na de nieuwsberichten dienden we vroom te luisteren tot de stem des volks was uitgezongen, morgenrood aan de strijders. Met die twee uitersten ben ik opgegroeid. Dat ging best. Ik heb er een karakter aan overgehouden dat geneigd is tot verzoening... en het liefst conflicten meidt. Opvallend aan beide geloven is hun internationale oriëntatie... die de Calvinistische Nederlander de stuipen op het lijf joeg. De katholieken waren onbetrouwbaar vanwege hun ultramontanisme. Als puntje bij paaltje kwam, volgden ze de paus van Rome... en verrieden ze de vaderlandse driekleur. De rode arbeiders hadden zich georganiseerd in de internationale en zouden de vijand in de loopgraaf de hand reiken... zodra deze Marx citeerde. Waar blijf je dan met de nationale trots en de nationale eenheid? Tussen alle zuilen heerste een diep wantrouwen. Te denken dat dit basale wantrouwen net zo snel verdween... als de zuilen instortten, is een misvatting. Zodra de Nederlander zijn eigen straatje verlaat... gloeit het wantrouwen in zijn blik op. Was het socialistische gevaar snel bedwongen en zag het er niet naar uit... dat de Partij van de Arbeid de Internationale zou laten voorgaan... boven het landsbelang, de sterke hiërarchie in de katholieke kerk... en de vorstelijke allure van de paus met alle rituelen die daarbij hoorden... maakten van de Nederlandse katholiek toch altijd een risicofactor. Totdat we hier onze eigen vrijzinnige versie van het katholicisme creëerden dat echter met harde hand door Rome werd neergesabeld. Ze dropte eenvoudig weg conservatieve in vacante bischopszetels Een bewijs te meer van Rome's macht. Ik denk nog wel eens aan Tante Stien. Ergens, diep in een la, heb ik een fraaie oorkonde verborgen. Die oorkonde werd me door een hooggeplaatst prelaat in het Vaticaan... Uitsluitend verstrekt omdat ik katholiek was gedoopt. Dat smetje schijn je niet meer af te kunnen wassen. Het is een gekalligrafeerde pauselijke zegen. Op mijn naam gesteld. Voorzien van een portret van de heilige vader... Johannes Paulus II en persoonlijk door hem gesigneerd. Nu natuurlijk nog meer waard... nu, nu hij werkelijk heilig zal worden verklaard. Als tante Stien het zou weten... En als ze nog zou leven, ze zou voor mijn la op de knieën gaan. Ja, we zijn het er al. Vanavond gaat bij Van Dis in Indonesië over de centen, over de economische erfenis. Wat hebben we met ons Hollands ondernemerschap daarachter gelaten? En wat is er over van die erfenis? Maar. Voor we het over die erfenis zelf gaan hebben, eerst nog even dat ondernemerschap van voordat we daar vertrokken. Kruidnagel en noodmuskaten kwamen vorige week al aan de orde. Maar in de loop van de 19e, zo begin 20e eeuw, zijn we Indië eigenlijk pas echt gaan koloniseren. In de zin dat we daar overal bestuur vestigden en in het kielzoek daarvan ook bedrijfsleven mee kwam, eh, plantages en dergelijke. Uh, zo is het toch, Nico Schulte noordel ja, ik denk ja. eigenlijk dat je vanaf uh, 1870, als de agrarische wet wordt uh, ingevoerd... dat je kunt zeggen, dan begint pas echt de Nederlandse kolonie zich uh, te ja. wortelen. Letterlijk. En uh, dan krijg je overal, dus ook buiten de handelscentra... Uh, de belangen van Nederland, de plantages. En dan in dat kielzog ook de agrarische industrie. Alles gericht op export. En, ja. uh, zo uh, komen we dan ook buiten Java tot in Oost... Uh, uh, Indonesische. Het eiland waar ik geboren is, pas eigenlijk in 1912. Ja, uh, Timor. Ja. Ja. Ja, want, want even voor de duidelijkheid, eigenlijk voor die tijd zitten we op een paar plekken. Ja. En vanaf eind ja. 19e eeuw gaat Nederland echt het Indonesië diep. Ja. Overal ja. komen die Nederlanders. Ja, ja het binnenland ja. ook in. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Jasper van der Kerkhof, uh, je hebt de economie bestudeerd. Ja, <laughs> de economie bestudeerd. Uh, als je nou moet de, die, die, die, die, dat Nederlandse ondernemerschap moet, moet schetsen zo in de jaren twintig, zeg maar. waar, waar, waar bestaat dat dan uit? De plantages weten we. Wat, wat, wat, wat hebben we er allemaal? Nou, um, de, uh, het belang van de Nederlanders dat um, uitzicht zeg maar, in alle lagen van de Indonesische economie, zit echt in de harenvaten van, de, van die economie. Uh, dat zijn dus niet alleen de plantages. Uh, we kennen denk ik allemaal wel de HVA, de Delimaatschappij. Um, maar denk ook aan de in- en de export. Uh, de zogenaamde Big Five, uh, Internatio, uh, uh, uh, de Borsumai, de oliewinning uh, via de BPM. BPM, erg goed voor zijn mensen. <laughs> erg goed voor zijn mensen. Klopt, klopt. Bataafse wat nu de Shell is. Ja, precies. Uh, de Timwinning op uh, Biliton. Uh, en natuurlijk ook de infrastructuur. Uh, voor een uh, eilandenrijk als Indonesië natuurlijk van doorslaggevend belang. Uh, de scheepvaartverbindingen zijn in handen van de KPM. Uh, de treinverbindingen zijn Nederlands, uh, het energienet is Nederlands... dus je kunt wel zeggen dat die, die economie eigenlijk volledig wordt gedomineerd door Nederlanders. Ja, en vervolgens verscheepten we alles nog eens richting Europa. Ja, ook dat. Ja. ja. Goed, uh, uh, en... De, de, de inlanders, hè? De, want wat, uh, die, al die bedrijven die we daar dan hadden... die werden allemaal geleid door Nederlanders, neem ik aan. En hoe zat het met het management eronder? Ook Nederlanders, de inlanders echt alleen de allerlaagste baantjes, Nico? Nou, vooral uh, de Indo's. Hè? Die, die kregen natuurlijk de functies van uh, lage management en kantoorbanen... administrateur en dat soort uh, functies... Maar eh, Indonesiërs kregen ook wel de kans... Eh, opleiding voor eh, monteur. Eh, en de, de machines op de suikerfabrieken moesten natuurlijk onderhouden mm -hmm. worden. Dus er was geen industriële productie... dat de locomotieven en die grote eh, eh, eh, machines in Indonesië zelf werden gemaakt. Maar het onderhoud, ja. dus ook de vaardigheid daarvan, was daar wel. En zo kregen we kans om eh, ja, technisch opgeleid te worden. Maar over het algemeen, de arbeidsomstandigheden, het, was, het, het zat tegen slavernij aan. Nee, eigenlijk. maar dat was afhankelijk van de ja. bedrijfssector. Want dat klopt, BPM was goed voor uh, mensen. Daar kregen ze dus die, ook die interne opleidingen. Op uh, de plantages was het natuurlijk heel slecht begin van de 20e eeuw. Is natuurlijk ook het uh, onderzoek geweest van dat het inderdaad bijna slavernij was. Ja. Adriaan, jij bent ook op het eilandje Biliton geweest. Ja, daar ben uh, je ook verhalen tegengekomen. Uh, ja, Biliton was voor mij heel beladen. Want daar had mijn moeder ook aandelen in. Die zijn niet gewaaid over het, uh, de snelweg. Want die moest je inleveren op een gegeven moment. Omdat ze de Shell had opgekocht. En daarna wist het weer allemaal. Het bestaat nog steeds, Banka Biliton. Maar mijn, mijn moeder geloofde heel erg ook in de kracht van Tin. Want in mijn horoscoop staat dat, dat het, uh, het materiaal is dat bij mijn sterrenbeeld past: boogschutter. En ook nog dubbele boogschutters. Dus ik heb mijn hele jeugd, en geloof het of niet. tot mijn twintigste met een stuk tin onder mijn kussen geslagen uit Biliton. Ja. Uh, dus als ik ergens naartoe wil... Ja, maar ik ben, ja, goed. Ja. Nee. Mijn moeder geloofde dat er boven de archipel een gat in de kosmos zat... waardoor er zeer bijzondere stralen naar beneden kwamen. Ja, en, en, en daar zijn wij allemaal aangeraakt. Ik, de, ik, mensen ja, hebben ja, daar de archipel ik, is ik, ook ik gezegend op, met heel veel grondstoffen. Ik, dus ja, uh, ik, ik ja, ben ja. toch nieuwsgierig te worden als je wat langer in die la had gekeken... of er misschien nog andere dingen uitgekomen waren Het is dan een, het is een, het is een ja. schatkist vol ja. waanzin. Ja. En, uh, wacht maar wat er nog verder uitkomt. Maar ik dacht, ik moet naar dat eiland toe. En toen bleek dat Joes dat is uh, de minister van Justitie geweest, minister van Mensenrechten, streeft ernaar nog steeds in de politiek een rol te spelen. Een man met zeer uitgesproken opinies, de man die ook de Nederlanders, op een gegeven moment heeft, uh, hoeveel jaar geleden is dat alweer, tien jaar geleden, dat de Nederlanders ook een visum moesten aanvragen als ze naar in Indonesië gingen, waar men hier heel boos om was. Uh, en met die man ben ik naar Biliton gegaan. En hij neemt het dan geweldig op voor die Chinese contractarbeiders. Nou ja, dat was ook slavernij ja. aan de opiumverslaafd. En dat ja. totaal beschadigde eiland. En dat gaat vrolijk voort. Ja. Maar die arbeiders die kregen opium om het vol te kunnen houden? Uh, ja, ook de lokale de... bevolking voelde zich niet geroepen om daar te werken. Uh, druk het maar netjes uit. Mm. En, uh, en die had ook geen zin. En uh, toen ja. hebben ze Chinezen geïmporteerd... En die hebben, er was een drieploegstelsel, naar ik heb begrepen. En die moesten dus nagenoeg dag en nacht werken. En opium verzachtte het leed. En nou wilde de maatschappij, de militonmaatschappij, dat zelf trouwens ook uh, tegenwerken. Hoor. Dus dat waren wonderlijke krachten waardoor het wel op het eiland kwam en niet. Want als je in de oude geschriften leest, lees je wel dat men er zich grote zorgen over maakte. Maar ondertussen stierven ze bij bosjes aan uitputting en opium. En het opium hadden ze ook nodig omdat ze zich voortdurend beschadigden... in die ruwe grond waar gewerkt werd, dus een klein beenwondje ging ontsteken. En dan wil opium ook wel helpen om de pijn te verzachten. Die aandelen van je moeder, ja? zouden die, zou een moderne, bewuste bank... Daar reclame mee maken. Uh, Trio dos niet, <laughs> niet, maar de Rabobank zou het niet hebben geweten. <laughs> Goed, Ik zou de ABN noemen. Of de, de, de, de ABN in de ABN. Goed, grondstoffen dus, uh, plantages, uh, er wordt daar van alles aan uh, ruwe producten uit de grond gehaald en gekweekt. Uh, Gebeurt daar, Nico Schulte-Noordholt, nou ook in Indonesië zelf nog? Want wij komen er bijvoorbeeld ook textielfabrieken om de katoen- of ja, dat uh, is dan sigarettenfabrieken om dat de tabak. Sigaretten wel, maar dat is nou net textiel het voorbeeld. Uh, we hadden in Twente net een textielindustrie opgezet. Dus uh, dan heb je de koloniale macht om te voorkomen dat in West-Java een eigen inheemse industrie op uh, textielgebied ontstaat. En meteen na de onafhankelijkheid. Uh, dan uh, bloeit dat op en dan gaat Twente natuurlijk ook zakt in, maar dan komt er een universiteit. Ja, ja, ja. <lacht> men wilde ervoor zorgen in, toen de Nederlanders nog zaten dat de Indonesiërs er niet te veel van konden profiteren, maar dat onze ja, eigen industrie ja, dat is, is tegen aan, aan die producten had. Ja. Goed. Uh, als dan in 42 de Japanners Indië bezetten, dan valt die Nederlandse leiding in al die bedrijven direct weg. Is, is er dan voldoende geschoold personeel daar? Want eh, ik heb wel gehoord dat er, he, er, er, waren, er gingen nauwelijks gingen Indonesiërs... Ik, ik geloof dat er veertig universitair geschoolde waren rond die tuin. Nou, ja, de, ja, bij, de weinig. bij de bezetting een paar honderd. Oh. Ja. ja. Ja. ja, maar dat is oh, maar inderdaad oh, die orde oh, van ik, ik spreek een meneer, maar goed, ik ja. hoorde zoveel verschillende <laughs> van... die bij Economische Zaken werkt en die zegt dat er 50 waren... Nee. bij de onafhankelijkheid. Nou ja, ja, goed. Vijftig, nee, ja, de, Japan, ik... de Japanse bezetting, dat is het moment. Oh. Uh, dan zijn er waarschijnlijk 200. Want oh, dat... in Leiden, ja, Leiden ja, waren er... Er worden dus... er steeds meer nu, trouwens. <laughs> ja, nee, maar, nee er waren een paar honderd en tweehonderd ja. is evenveel. Bij ons ga je vanavond horen dat er 50 waren bij de onafhankelijkheid. Ja, ja, ja, maar dat is dus een beetje aan de, Er zijn er een aantal gesleuveld ja. in de resolutie. Ja, zo onderhandel je. De Indonesische rekenmachine. Ja, ja, ja, ja. Nee, we hadden natuurlijk al in Leiden mensen die Indisch recht... Hè? Zo, dus juristen waren al opgeleid, een paar ja. economen. Maar, maar, maar, en, maar, en, en de medici in ja. uh, Jakarta en een paar... Uh, dus dat is... Uh, maar maar, maar, maar Soekarno, wat betekent dat? architect, oh, oh. Ja, Bandung. Wat uh, betekende dat voor die bedrijven? Want die Nederlanders nou, ja, dat... gingen de kampen in en er waren ja. weinig hoogopgeleide. Ja. Japan bezette natuurlijk Indonesië vooral om de grondstoffen voor de eigen economie. Dus ze zorgden wel voor dat die huh, ondernemingen, uh, de mijnbouw en, en al dat soort. Uh, economie, voor de oorlogseconomie belangrijke zaken, dat die bleven draaien. Maar andere. Uh, uh, economische activiteiten storten in. Dat de, en op, op Java is er ook een verschrikkelijke hongersnood gekomen. Het dat, dat, dat was echt uh, vreselijk wat de bevolking heeft moeten doormaken in 1943-1944. Uh, het is ja. overigens niet zo dat, uh, dat de Nederlanders direct... na de nee. Japanse invasie uit het economisch leven verdwijnen... Nee. Uh, de eerste prioriteit van de Japanners was uh, zeg maar de economie aan de gang houden. Ja, ja, ja. Ja. En daar hadden ze Nederlandse expertise voor nodig. Dus, dus bepaalde Nederlandse ja. leidinggevenden in bedrijven konden blijven zitten? Die konden mm -hmm. blijven zitten, alleen waren geen leidinggevenden meer. Ze kregen eigenlijk feitelijk een adviseursfunctie. Ja. Dus ze waren van alle bevoegdheden gestript, vaak ook tegen sterk gereduceerd salaris. Ja. Nou, aanvankelijk waren het Indonesiërs, die al voor het bedrijf werkten. Die, uh, die eigenlijk die leidinggevende posities overnamen, totdat de Japanners zelf hun eigen experts uh, ter, pla ter plaatse hadden. En toen zijn natuurlijk Daar gingen ze alsnog in. het kamp in. Uh, toen zijn ja, ze alsnog uh, het kamp uh, in. 43 ongeveer. Ja, ja. Zo, uh, ja, want Jasper van der Kerkel, wat, wat betekent het economisch voor die bedrijven? Blijven ze in die Japanse tijd uh, bl ze nog wel winst maken? Of? Ja, we weten eigenlijk uh, heel erg weinig over wat er met de Nederlandse bedrijven is gebeurd uh, tijdens de Japanse bezetting. Uh, veel archieven zijn simpelweg verdwenen. Ja. Uh, wat we wel weten is dat de Japanners uh, uh, inderdaad hun uh, de Nederlandse bedrijven feitelijk hebben gebruikt voor hun eigen oorlogseconomie. Uh, dat betekent dat die bedrijven over het algemeen sterk verwaarloosd zijn. Uh, vaak ook gestript van alle waardevolle onderdelen. Die zijn richting Japan uh, uh, verscheept. Uh, dus als in 1945, 1946 de Nederlanders terugkeren... dan vinden ze vaak uh, plantages uh, waar het echt uh, ja, een rommeltje is. Uh, zeer slecht onderhouden. Uh, maar, waar de machines gewoon weg zijn. Maar dat klinkt toch vrij onbegrijpelijk allemaal... De, je zou zeggen, als bezetter heb je er toch belang bij dat je een volk redelijk tevreden houdt. Niet al te ongelukkig. Het, klinkt toch, het zal ongetwijfeld waar zijn, maar het klinkt zo onlogisch. Wij waren ook zo tevreden met die Duitsers hier. Nou, hier was economische collaboratie en, en, en, en de cijfers. Nee, maar wacht even. De, de historici hebben, hebben uitgezocht dat het, qua, qua, behalve de hongerwinter, nooit zo goed geweest is voor de oorlog als tijdens de oorlog. De Japanse bezetting was natuurlijk helemaal niet gericht op de Indonesische bevolking. Het ging inderdaad om het weghalen van uh, die zaken die belangrijk waren voor de eider, eigen oorlogsvoering. Dus ah. men interesseerde zich, daarom konden ook uh, Sokarno en Hatta hun gang gaan om de bevolking te mobiliseren voor hun eigen doel. En, en gaf het ook niet een kans dat die vertrek van die Nederlanders... of dat vertrek, dat opsluiten van die Nederlanders ja. in de kampen... aan uh, ambitieuze, jonge Indonesiërs? Ja. De vader van meneer Bakri, nu een van de rijkste Indonesiërs... die had een opleiding schoevers en was dus boekhouder... en zag zijn kansen schoon... en ja. begon uh, spulletjes op te kopen van verlaten apotheken... en begon een draadfabriek, NVKWat. wat... Dat en, is dus een van de weinige Indonesische families die dat deden. Ja. Ja. Hè, er, uh, en uh, die kregen dan ook onder Sukarno meteen uh, in 1947 de kans... om al die bedrijven waar zij dus uh, hè, al betrokken bij waren uh, te leiden. En uh, zo heb je een paar Indonesische families in heems ondernemerschap. Want voor het overgrote deel waren dat voor, uh, Chinezen. ja. ja. Maar goed, er, er komt lokaal management eh, ja, in plaats ik, van het Nederlandse management. Ik ken een ja. uh, uh, Indonesië waar ik in Bandung veel uh, heb gelogeerd. En uh, die was dan zo'n monteur in uh, uh, uh, zo'n zo plantage. En die uh, kon toen het management doen, inderdaad onder gezag van een uh, Japanner En uh, die is uh, daar eigenlijk uh, ondernemer geworden. En dat ondernemerschap, dat is... Ook wel, ook wel bij anderen. Later is hij directeur geworden van een wapenfabriek in Bandung. Ja, want dat geeft natuurlijk ongetwijfeld een, nadat die, na de Japanse capitulatie in die Nederlandse allemaal weer terug willen komen, grote conflicten. Dat ja. man, is, nieuwe management is ja, natuurlijk niet tuurlijk, weg. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, ja. ja. ja. Is, is, is dat ook, uh, die, die, die, die eerste politionele actie, zoals die wel genoemd wordt... Uh, actie uh, of operatieproduct, product, ja. uh, is die daar ook op gericht? Terugbrengen van die Nederlandse managers aan de macht? Volledig, vooral in Oost-Java. Ja. En die hebben dat dus uh, zelf, die plantage mensen... met hun eigen militia, ook meteen de verdediging van hun plantages... want Nederlanders waren het nog niet als militair. En uh, die hebben vervolgens eigenlijk in... Uh, Begin 47, uitgelokt dat die operatie vervolgens door het Nederlandse leger uh, werd overgenomen. Ja. Nou, nou, nou weten we allemaal hoe het afloopt. We hebben het uh, over deze periode al eerder gehad, u net ook over dit uh, Uiteindelijk in 49, eind 49 wordt uh, de macht toch overgedragen, de soevereiniteitsoverdracht. En dan zou je denken dat is ook de macht over de economie. Maar Jasper van der Kerkhoff, dat is helemaal niet waar, hè? Nee, dat gebeurt uh, nee. helemaal niet, eigenlijk. Uh, wat, wat is er precies over die economie afgesproken in die rondetafelconferentie? Um, er is een, een aanhangsel aan het akkoord, uh, de zogenaamde Finec, de Financieel Economische Overeenkomst. Uh, en daarin wordt feitelijk de boedelscheiding geregeld tussen uh, het uh, voormalig moederland, Nederland dus, en uh, de voormalige kolonie, Indonesië. Um, en wat er in feitelijk wordt afgesproken is dat uh, Indonesië niet alleen uh, de Nederlandse bedrijven uh, ongehinderd uh, toegang zal geven tot de Indonesische markt. Dus ze mogen daar blijven opereren. Maar ook dat ze uh, die Nederlandse bedrijven zullen beschermen hè, uh, mocht er uh, maatschappelijke druk uh, ontstaan. Uh, de Nederlandse bedrijven stellen daar wel iets tegenover. Namelijk ze beloven dat ze Nederlanders, of, sorry, dat Indonesiërs uh, zullen opleiden uh, voor leidinggevende functies uh, in hun bedrijven. En dat ze na verloop van tijd uh, ook Indonesiërs zullen opnemen in uh, leidinggevende posities en zelfs in de directies van het bedrijf. Ja. Alleen is daar niet gespecificeerd wanneer dat uh, is, nee. maar wordt gezegd waar, maar... wanneer dat opportun is en de Nederlanders kunnen uiteraard dat dat nog heel lang kan duren. Ja, ja, ja. Maar daar worden wel mensen opgeleid. Ja, zeker. Het gebeurt ja. wel degelijk, ja. ja. Met name in de olieindustrie gebeurt ja. dat. Sommige bedrijven, Bosch en mij bijvoorbeeld, hebben interne programma's om Indonesiërs op te ja. leiden. De gezamenlijke suikerfabrikanten hebben een trainingsprogramma. KPN dus het gebeurt wel. Ja, het programma. Ja, eigenlijk... Alleen het gebeurt wel tot een bepaald niveau eigenlijk. Ja. Tot vooral het middenkader. Ja. En daarboven blijft het voor Indonesiërs buitengewoon lastig om, ja. om posities te is Eigenlijk altijd een economische afweging of het... Duurder was om Nederlander over te laten komen met alle uh, financiële kosten. Of een Indonesië op te leiden. En dan zit je ja. op middenkader. Dan is het beter om inheems. Uh, ja, precies. Ja, wat een belangrijke ja. belemmering, denk ik, was voor de Nederlanders, was dat uh, het, uh, voor Indonesiërs was het ook wat lastig om in dienst te zijn van westerse ja. bedrijven, met name Nederlandse bedrijven, We werden daar een beetje op aangekeken. Ja. Uh, voor je status was het veel beter om uh, voor de overheid te werken. En waar de Nederlandse bedrijven dus bang voor waren... was dat ze mensen aan het opleiden waren. En op het moment dat ze eenmaal op het niveau waren... waarop ze ze konden gebruiken, dat ze... Dat ze nou, <laughs> volgens voor de bedrijf... alle kozen. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Ja. ja. Maar goed, je, we kunnen dus eigenlijk concluderen... dat na die soevereiniteitsoverdracht... het helemaal niet uh, ja. India verloren rampsvoet geboren was voor het bedrijfsleven. In tegendeel, het ging weer crescendo. Eigenlijk beter dan daarvoor waarschijnlijk. Uh, daar gaat het toch mis en dat heeft te maken met Nieuw-Guinea. Ja, exact, ja. Ja. ja. Nico Schotten. Ja, nou ja. ja omdat we in 1949 dat stukje van de archipel niet hebben overgedragen... wordt dat uh, het uh, zeg maar, uh, rallypunt van Soekarno... om uh, alle nationalistische uh, elementen in Indonesië te mobiliseren. En om dat te bevrijden en dat bij het uh, uh, Indonesische eenheidsstaat te brengen... En Nederland weigert. Ik dat we het kunnen uh, blijven houden. We beginnen daar een enorme modelkolonie. Het uh, beste hospitaal van heel Zuidoost-Azië was in Hollandia. Dus we staken ook nog de ogen uit uh, van uh, die nieuwe republiek... die niet op eigen benen kon staan, dachten wij. En uh, dan uiteindelijk verliezen we het internationaal... Uh, in de geopolitieke koude oorlogssfeer. Uh, de linkse elementen in Indonesië eh, dreigen de republiek eh, naar het eh, andere kamp te brengen. Dus eh, Nederland eh, moet dat... Eh, ja. Wordt er, en dat, dat wordt afgedwongen met de nationalisaties. Dus, dus de ja. zwarte Sinterklaasdag ja. van. 5 december 1957. Ja, ja, ja. ja. Want, ja voor, voor we het over die dag gaan hebben. wat Nederland denkt tot het allerlaatste moment: van dit kan ons niet gaan gebeuren. Ja. Ja. Hè. Ik, wil, ik, ik wil namelijk een fragment laten ja. Ja. horen: een televisiefragment uit 1957, van 2 december. Het is eigenlijk twee dagen voor het echt werkelijk gebeurt. Het gonst van al van de geruchten dat er genationaliseerd gaat worden. Dat alle Nederlanders Indonesië uitgegooid gaan worden. En eh, op de Nederlandse televisie, dan nog in de kinderschoenen, eh, telefoneert de nieuwslezer. Eh, met de zaakgelastigde in Jakarta. een zekere meneer Hasselman. Laten we daar even naar luisteren. Hallo, is het Jakarta? Ja. Meneer Hasselman? Ja. U spreekt met het televisiejournaal in Bussen, meneer Hasselman. Ja. We zouden het erg prettig vinden als u een paar woorden zou willen zeggen over de toestandagents. Uh, kunt u in het algemeen zeggen, hoe is op het ogenblik de stemming onder de Nederlanders in Jakarta? Ik weet niet of dat verstandig is. Wat zegt u? Ik vind dat niet verstandig dat ik me daarover uitlaat. Nee, in de bedrijven die door de Indonesiërs zijn overgenomen, ja. wordt daar op het ogenblik gewerkt? Is daar vandaag gewerkt? Uh, met we hebben bekend, is één bedrijf officieel... Één door de, de Indonesische regering overgenomen. Eén bedrijf overgenomen? Ja. En welke is dat? Bedrijven zijn overgenomen door de vakverbonden. Door de vakverbonden? Ja. Uh, maar in het algemeen proberen de Nederlanders de taak goed moeten worden, En kunt u zeggen, worden er op het ogenblik in Jakarta al maatregelen voorbereid voor de evacuatie van Nederlanders? Uh, daar kan ik niets over zeggen, dat moet u vragen aan de Nederlandse regering in Den Haag. Juist. Hebt u in het algemeen misschien nog iets te zeggen over de toestand in Jakarta door het Nederlandse publiek? Hallo? Uh. Meneer Hasselman, ha hartelijk dank voor de beantwoording van deze paar vragen en bijzonder veel sterkte in deze moeilijke dagen. Ja, dank u wel. Meneer Hasselman. Goedenavond. Dank u. TV wordt tegenwoordig niet meer gemaakt. Het is ongelooflijk. Uh, al het geld wat aan tv uitgegeven wordt, het kan hier niet aantippen. Ja, ja. tv in de kinderschoenen. Uh, ja, twee dagen later, 4 december, is het echt zover. Zwarte Sinterklaas. Wat gebeurt er dan precies? Nee, nou ja, niet aan. Dan komt dat bevel en dan is het. En het was inderdaad in dit fragment ook eh, interessant. Het waren ook vakbonden. Er was natuurlijk al een enorme eh, linkse organisatie van vakbonden. Ja, die meneer al. het is een be beetje slecht verstaanbaar. Ja, ja ik denk ja. op de radio beter hoor. Mijn ja. koptelefoon hoort ja. beter ja. dan hier in de zaal. Maar uh, dat viel nog net ja, uh, te ja, horen. Ja, dat dus vakbonden namen de meeste bedrijven over... en de regering maar één werd er gezegd door deze meneer Hassel. Nou, ja. De vakbonden hadden die ene, maar in het algemeen... overal waren vakbonden al actief. en ja. uh, Die volgden dus ook nu wat dat betreft. Dus dat was ook de dreiging van het linkse mm -hmm. uh, element. Maar dan uh, blijken de militairen, de, de, vooral de regionale commandanten... die <hijf> nemen dan in die nationalisatie eigenlijk het bezit over... met Chinees management... En dan krijg je de grote strijd in Indonesië, in de jaren daarna... van die vakbonden, die links georganiseerd zijn... tegenover dus het management en de uh, uh, militairen. En dat leidt uiteindelijk in 1965 tot een verschrikkelijk bloed... Uh, bloedbad. Ja, maar even voor de duidelijkheid: niet de Indonesische staat nee, neemt de bedrijven nee, nee, nee. over en krijgt die winsten, maar de militairen ja, nemen de bedrijven over. Ja, en, en die, die winsten heen... gaan ook naar de militairen. Nou ja, winsten worden niet zo gek veel gemaakt, ja. maar de militairen moeten zich daarvan bedruipen. Ze moeten soldaten betalen, ze moeten gezondheidszorg, huisvesting en alles. En dat. Uh, dus het zijn dus ook maar eilandjes. En dan krijg je dus ook die afscheidingsbeweging. Want in uh, de plantages op Sumatra, die willen niet meer geld afdragen aan Jakarta. Dat is één grote corrupte bende daar. Dus uh, die zeggen dan van dat houden wij. En dat kan het Jakarta zich niet veroorloven. Dus dan uh, moeten ze dat weer uh, terug. En dat is dan ook weer uh, een factor, waardoor uh, uiteindelijk het leger de nationale eenheid weer weet te bewaren. En ze claimen daarmee dat zij de uh, hoeder zijn van de Indonesische eenheidsstaat. Dat waren ze al in 1949... omdat zij in hun eigen geschiedsbeschrijving de slag gewonnen hadden. Niet de diplomatie van Indonesië, maar de militairen hadden de Nederlanders verslagen. En nu in uh, 58-59 weer opnieuw het leger dat de eenheidsstaat bevestigt. Ja. Maar in 1957 neemt het leger, dus die bedrijven over. Worden ook die 50.000 Nederlanders die er dan nog in Indonesië zitten, er in één klap allemaal uitgemikt? In een paar jaar tijd. Er blijven in 62, 63 nog maar 3.000 over. Ja, dat, ja, maar waar waren ze dan nou uitgemikt? Want ik, er nee, werd nee. geroepen dat ze moesten verdwijnen en de volgende dag is dat herroepen. Ja, nee, maar ze gaan. Je wordt weggepest. Ja, weggepest. Het, het, het was onhoudbaar voor Nederlanders eigenlijk om daar nog te leven. In 1958 uh, uh, verlieten alle docenten van de ITB. Dat was uh, een, een opleiding gelijkwaardig aan Delfse Hogeschool. Uh, tot 1958. En eh, daarna is dat, dat onderwijspijl enorm afgezakt. Maar voor duidelijkheid, het leger neemt de economische bedrijven over... En, en, en, en de bedrijven. regionale legercommandanten. Ja, ja. Dat, waren, dat is eigenlijk warlords. En dat betekende dus dat je als je naar de kazerne ging niet meer leerde schieten... maar bijvoorbeeld de opleiding <laughs> eh, economische administratie kreeg? Nee, maar dat liet er aan de Chinezen over. Ja. Ja, de Chinezen, en, maar ze kregen wel militairen op hogere leeftijd... die konden met een commissariaat afscheid nemen. Dat tot nu toe. Dat is het, toe. Ja, ja, dat was nog steeds. wel belangrijk om ja. te realiseren... dat ja, de breuk is misschien wat ja. minder groot uh, de, dan, dan nu wordt voorgesteld. Um, veel van de, de, de dagelijkse leiding kwam feitelijk in handen van... Uh, inderdaad veel als Chinezen, soms ook Indonesiërs, inheemse Indonesiërs... die al langere tijd in die bedrijven hadden gewerkt. Die wisten hoe het daar toe ging, uh, wat er vereist was... En uh, de leiding op afstand, dat. De dagelijkse leiding kwam gewoon eigenlijk in handen van, van oud-werknemers, mm -hmm. Chinese werknemers. En dat dat veel Chinezen waren, dat komt omdat die al opgeleid waren daarvoor. daarvoor. Ja, en die stonden hoger in de piramide. Ja, dat ja, heeft ook inderdaad te maken met, met, met, ik zou bijna zeggen, de standensamenleving in Indonesië. Ja. De, eh, ook de Nederlanders hadden over het algemeen een bepaalde voorkeur voor Indonesië, of sorry, voor Chinezen ten mm -hmm. opzichte van inheemse Indonesiërs. Omdat beter van, onderwijs gehad. Ze we hadden beter onderwijs ja. gehad. Ja. Er werd van gezegd dat ze harder werkten, dat ze gedisciplineerder waren, dat ze loyaler waren. Dus het was een bepaalde voorkeur. Stereotyp voor de, van dat ja, zij precies. met geld konden omgaan. Ja. En dat daar... blijkt overigens waar te zijn in het algemeen gesteld. Een... Ja, maar een stereotype bevestigt als je het ook alleen maar de kans geeft. En, ja. dus juist, ja. dat laatste. Aan ja. Ja. Ja. jou ja. nog één vraag over, ja. over die zwarte Sinterklaas. Adriaan, was Sinterklaas vieren na die tijd bij jullie thuis wat anders? Mijn vader was al dood. Maar, ik weet, maar mijn moeder verhevigde dat uh, gevoel als het ware ook voor mijn vader. Dus het feit dat hij aandeeltjes niks meer waard waren. En die enorme anti-linkse stemming bij ons thuis... het was natuurlijk niet alleen dat de socialisten... van een gulden een dubbeltje hadden gemaakt... maar het waren ook die linkse honden in Indië... die de boel uh, op het, uh, euh, ja, verkwanseld hadden. Dus dat, ik heb mij daar met moeite van uh, losgemaakt... Dat klinkt, dat, klinkt, dat vertel daar eens iets meer over. Want dit, is, dit, is, dit, is te kort, dit is een te korte samenvatting van de biografie Adria van Dissen... wat nou, deze was, omstandigheden ja, betreft. Dat, ik was op mijn 16e of 17e lid van de JOVD. Mm -hmm. Juist, nou, nou, dat was één. Nou, nou, daar heb ik me maar van afgelassen. <laughs> en de volgende organisatie waar je lid van werd, politiek? Of was die een er niet? Luk, een even lid van D66, daar nou ben ik nergens meer lid van. Dat is de beste positie die je kan hebben. Mm -hmm. JOVD ja. D66. Is dat een samenvatting van het politieke bewustzijn van Adriaan van Dit? En ik heb ook één keer op de CPN gestemd. toen ze het gymnasium wilden afschaffen. En Marcus Bakker zei. Nou zijn onze kinderen aan de beurt en nou schaffen jullie het af. En toen dacht ik: dat vind ik zo aardig. Ik krijgt een keer een stem. En sindsdien ben ik een bewuste kiezer. Dat betekent dat ik elke keer op iets anders stem. Goed. Laten nou, we teruggaan naar Indië. Uh, we hebben het over die economie. De Nederlanders zijn weg. Uh, Chinezen onder invloed van militairen nemen het over. Uh, uh, dat die, die Nederlanders die weg moesten... Uh, uh, het wordt al snel weer goed hè, daarna tussen, tussen, tussen Nederland en Indonesië. Eigenlijk vanaf, vanaf, vanaf Soeharto gaat het er weer beter economisch... Uh, er worden dan ook afspraken gemaakt, Jozef van der of dat die, uh, die, die zaken, mensen die hun zaak kwijt zijn geraakt, dat die schadevergoeding krijgen. Ja, ja, we spreken tot nu toe steeds van nationalisaties, maar ja. eigenlijk is het een confiscatie. Hè? Die ja. bedrijven worden gewoon simpelweg overgenomen. Ja. E, inderdaad, is onder uh, Suarto is er een, een overeenkomst ontstaat, tot stand gekomen, uh, waarbij Indonesië belooft om 600 miljoen gulden uh, te betalen plus rente over een periode van 30 jaar uitgesmeerd, te beginnen vanaf 1973... Uh, dat is ook gebeurd. Indonesiërs hebben altijd keurig betaald. Tot ja. uh, 2003. Tot 2003, inderdaad. Uh, begin ja. 2003 is de laatste betaling overgemaakt. Uh, maar vreemd... niet, niets naar de moeder van Adriaan. Waar is dat terechtgekomen? Um, <laughs> ja, dat is een beetje een ingewikkelde constructie. Kijk, voor veel bedrijven die in Indonesië actief waren... Uh, was eigenlijk hun, uh, hun bestaansrecht vervallen... Uh, op het moment dat die bedrijven worden overgenomen. Het enige wat ze nog hadden was een claim op Indonesië... die ooit uh, een keer uitgekeerd zou worden. Uh, wat er feitelijk is gebeurd is dat uh, aandeelhouders uh, van uh, Indonesische vennootschappen of van Nederlandse vennootschappen die actief waren in Indonesië... die konden hun aandelen omwisselen tegen certificaten. Uh, die heette Claim Indo en Bel Indo. Die werden ook op de Amsterdamse beurs uh, verhandeld. Claim Indo en Bel Indo, precies. Ja. Uh, die hebben dus tot 2003 een notering gehad op de Amsterdamse beurs. Um, en uh, daaruit werden eigenlijk de uitkeringen die Indonesië overmaakte naar Nederland, werden uh, verdeeld over de aandeelhouders. Um, ja, dus dus... Adriaan's moeder had die aandelen gewoon om moeten zetten in Bel Indo of plezier ja, ja. Indo. Altijd <laughs> in gesprek. <werken. laughs> Maar, uh, ja, dat had ze maar, kunnen maar, doen, maar dan had uh, meneer Van Dest die prachtige, die prachtige aandelen niet ja. meer gehaald. En dat lijkt me nu eigenlijk ja. veel ja. beter. Maar wat wel opmerkelijk is, dat de, de oude mensen die we spraken... waren heel verontwaardigd over dat betalen van die schuld. 600 miljoen nobel gebaar zei Lunds nog, want dat was eigenlijk veel meer. Maar vooral ook omdat, en ik weet niet hoe waar dit is... in het afbetalen van die schuld... ook nog zat de beschadigingen aangebracht uh, aan Nederlandse gebouwen... tijdens de positionele acties... Zo. <laughs> Zo. Is dit waar, heer, de historische... Heen... Ja. Geef daar eens antwoord op. Welke oude heer de, ja, de, de Indonesische zijn? Wij spraken met dokter Andes Subodjo, ja, ja, ja. die een topfunctie vervulde ja. aan het, bij het ministerie van Economische Zaken... en die uh, 83 met grote verontwaardiging ja. en passie sprak over het onrecht... zijn generatie aangedaan. Nou, daar nee, ja, dat ook wel het is heel opmerkelijk dat toen uh, in 2003 uh, de laatste betaling werd uh, gedaan. Dat heeft in Nederland ook uh, de, de kranten gehaald. Uiteraard in Indonesië ook. En dat heeft daar tot, uh, tot eigenlijk grote verontwaardiging uh, geleid. Terwijl er dus al dertig jaar lang... Uh, en de, nee, ja, dit, dit, en de, de oprichting, uh, oprichting ja, van maar. een stichting die nu dus claimt uh, ereschulden ja. uh, uh, dat ze tot en met uh, Jan Pieter Koen... Ja. terug willen vorderen wat wij daar allemaal aan... Uh... We, we hebben wel geest uit de fles uh, gehaald van ja, je zeggen. Ja, ja, ja. Ja. Maar gelukkig ook is de Rabakadee zaak mede daarvan. Dus. Kijk, o, ja, ja de, maar, maar, aan de andere kant ook weer helemaal niet natuurlijk. Hè. Je hebt zo'n zo'n stichting eergeschuld. Ik was toevallig uh, anderhalve week geleden bij de oprichting van een het heet de Indonesia Nederland Society. Mm -hmm. En dan heb je zo'n, dan, dan zitten <kuggen> daar tien, uh, voornamelijk heren uh, achter, uh, achter, achter, achter een soort van katheter. Dat even een wat, wat zeggen. Uh, Renoy Kan begint. Uh, daarna een hele reeks ex-Nederlandse ministers. Maar ook de Indonesische ambassadrice in, in Nederland. En Die zeggen allemaal maar één ding. Indonesië is de afgelopen tien jaar groeit ieder jaar met cijfers... waar wij ontzettend jaloers op zijn. Ze hebben minder, minder schuld. Ze hebben, alles gaat daar beter dan bij ons, economisch gezien. We kunnen enorm veel met ze doen. We kunnen van ze leren. We willen graag met ze samenwerken. Dat zeggen al die Nederlanders. En dan zegt de, de ambassadrice. He, die zegt, en jullie zijn welkom. Kom, en over het verleden gaan we echt niet meer praten. He. Dat is een enorm verschil. Hè? Dus, dus de, zeg maar, degene waarmee Adriaan spreekt, degene waar jij het over hebt... Hè, dat, is, dat zijn heftig gevoelde, echte gevoelens. Maar als het gaat op het niveau van policy makers, op dit moment in Indonesië... die zijn helemaal niet bezig. He. Geen dat oude telt koeien uit de sloop halen. Absoluut. Dat is leus, leuze. Ja. En, het, en, en het zakenleven van u? De, de, de rijke man, meneer Bakri, die, uh, aan, die eigenlijk is vanavond. Eigenlijk is dit, eigenlijk die, is dit just, dus in ja. 67... Ja. met de oprichting van de IGI was dat het Nederlandse uh, standpunt ook. Uh, uh, vooral vooruitkijken, zaken doen en niet achteruitkijken, maar ook niet opzij kijken van alle mensenrechten schendingen die ja. gebeurden. Dus ook over Oost-Timor en Papua en zo. Je mond houden. Totdat in 1992 uh, uh, dus wel een opmerking maakte over de massamoorden in Delhi. Ja. En dan wordt Nederland ook meteen monddood gemaakt en uit die IGI-constructie gezet. Ja. Maar heel, heel kort nog even tot slot. Is, is, is, heeft uh, Indonesië inderdaad een uh, grote economische toekomst, denk je, Nico? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Jasper? Jazeker. Ja, ja, ja. Ja. En, en is het heel anders? Azië heeft een grote toekomst. Ja, ja. ja. en uh, Indonesië in Azië <tus> is de helft van de hele bevolking. En dat is de helft van de hele EU. Dus die economie, die, die, als die blijft groeien met 6%, dan worden dat uh, bij de eerst grootste tien uh, economische... Gezien de omstandigheden hier moeten we ons dus ontzettend op Indonesië richten als Nederland. Misschien kunnen ze ons nou, nog helpen straks. Dat, dat, dat, dat doen we hier ja, ja, toch ook alweer iedere week. Zoals de Angola, Portugal helpt. Ja. Ja, waarom niet? Uh, Jasper ja. van de of Nico Schulten-Noordhout en Adriaan van Dis. Hartelijk dank voor jullie komst. Kijk vanavond naar Van Dis in Indonesië. Volgende week zijn wij er weer met de toko. En dan gaat uh, Adriaan het over... <Klacht> Ja, die, die, die, ja, die vraag vorige week opgesteld aan van Dish. Ja, dat is de leukste, een van de leukste aflevering over taal. Over taal, ja, ja precies, het Nederlands. in, in Goed, uh, we zitten nog twee weken hier in de smet. En dan de derde die daar nog achteraan komt, de allerlaatste week, is in Rotterdam. Daar is uh, nog veel publiek welkom in Theater hallen al daar. Wij gaan nu even plaatsmaken voor het Nieuws van 11 uur. Daarna bespreken we onder meer Het Teken van het Beest. Een boek over een viervoudige politiemoord in Nederland. 1929 door Eijen Wiekstra. Tot zo, tot na het nieuws. Als je hem aan zijn lot overlaat, gaat hij binnen een dag naar het klote. Wonderlijke ware verhalen in plots. Dan is het gewoon, dan haalt hij waarschijnlijk de avond niet. Hij Loopt onder een bus. Uh, nou, er, er gebeurt iets dramatisch. Hij, ik bedoel, hij haalt de 24 juni. Over schijnbaar onoplosbare problemen en praktische oplossingen. Vanavond kwart over zes in Plots. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.